De politie in de IJslandse hoofdstad Reykjavik heeft vanochtend een man doodgeschoten. Volgens IJslandse media is het voor het eerst dat in het land iemand om het leven komt door politiegeweld. De man bedreigde zijn buren en schoot met een geweer uit het raam van zijn appartement. Bij een inval door agenten ontstond een schotenwisseling waarbij de man zwaar gewond raakte. Hij overleed in het ziekenhuis. Bij de inval raakten ook twee agenten gewond. Het is niet duidelijk hoe zij eraan toe zijn illustratrice Manspost is overleden. Haar werk is vooral bekend van de kinderboeken van Guus Kuijer... zoals de Madelief-serie. Ook illustreerde ze boeken van schrijver en dichter Toon Tellegen... en van Annie G. M. G. Schmid. In 2006 won ze een zilveren penseel... en in 2007 was ze de eerste winnaar van de Max Veldhuisprijs, Dat is een prijs voor illustratoren van kinderboeken. Manspost werd 88 jaar. In Amsterdam is symbolisch de herdenking van de slavernij overgedragen aan Middelburg. Burgemeester van der Laan deed dat door een handboei door te zagen... en een helft te overhandigen aan zijn collega Bergman uit Middelburg. Doorzagen van de handboei staat symbool voor het verkrijgen van vrijheid. In Middelburg wordt volgend jaar het afschaffen van de slavenhandel herdacht. Dat is meer dan 200 jaar geleden. En er is voor Zeeland gekozen omdat handelaren uit deze provincie verantwoordelijk waren... voor de verscheping van tienduizenden Afrikanen als slaven. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen ligt de vorst. In de loop van de nacht kan ook mist ontstaan. Morgen blijft het bewolkt, maar ook droog. En dan wordt het zo'n 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Ah, we hebben verkeersinformatie. Een Korte file op de parallelbaan van de A16 richting Breda bij Rotterdam. Er is een auto stilgevallen daar bij de Van Brinoorbrug, 2 kilometer. Hoi. Ik ben Alexander en ik voel me bij de wensvervulling geweldig. Dat gun ik andere ernstig zieke kinderen ook. Ieder kind wil kind zijn. Ook kinderen met een levensbedreigende ziekte zoals Alexander. Make-A-Wish Nederland laat deze kinderen door het vervullen van hun liefste wens weer kind zijn. En geen patiënt. Iedere week komen er tientallen aanmeldingen bij. Help jij mee hun liefste wens te vervullen? Doneer eenmalig 2 euro aan Make-A-Wish Nederland. SMS wens naar 4333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 Mekowisnederland.org. De euro zit vol ontwerpfouten en oud-premier Lubbers weet er alles van. Vanavond vertelt hij openhartig in De Slag om Europa hoe persoonlijke drama's de loop van de geschiedenis hebben beïnvloed. De Slag om Europa, vanavond om vijf voor half negen bij de VPRO op Nederland 2. Een op de vier eerstejaars HBO-studenten stopt binnen een paar maanden met zijn of haar studie.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 Van Levendaal. Levendaal optimaliseert organisaties en mobiliseert mensen. Voor overheid, onderwijs en zorg. Levendaal. Geen studievertraging? Kom naar de Open Dag op 10 december. Schrijf je in op schoevers.nl. Dit is Radio 1. Twee dingen, zei je op de nou altijd? Uh, nee, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. True thing. Er zijn twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Alice de Bruin. Hele goedenavond. Het is de week van Sinterklaas. De week van kinderen die geloven in de Goedheiligman. Maar waar gelooft u nog in? We starten deze week met een serie over geloven met Vandaag over geloven in God met EO-presentator Herman Wechter. Maar eerst praat ik met Nok van der Langenberg. Hij is noodhulpcoördinator bij de hulporganisatie CARE. Is net teruggekomen van een reis aan de Filipijnen. Is daarna onmiddellijk weer doorgereisd naar Geneve... waar hij internationaal overleg heeft over noodhulp. Goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer van den Langenberg. We zijn inmiddels al bijna een maand verder na de ramp op de Filipijnen. Uh, twee weken geleden hadden we op maandagavond nog de actie voor Giro 555. Toen was iedereen daar helemaal mee bezig. Uh, ja. ja, hier gaat iedereen toch weer een beetje over tot de orde van de dag. Maar u bent net terug en de chaos is nog steeds enorm, hè? Ja, het is nog steeds uh, een geweldige chaos, inderdaad. Al moet ik wel zeggen dat het elke dag een stukje beter gaat. En uh, de eerste dagen, de eerste week hadden we vooral te maken met een enorme logistieke uitdaging. Het was moeilijk om toegang te krijgen tot de getroffen gebieden. Er lag heel veel troep op de weg. De wegen waren beschadigd. De luchthaven was beschadigd. Er was groot brandstoftekort. Tekort aan auto's, aan veerponten. Er stonden lange wachtrijen overal. Het is natuurlijk een gigantisch gebied hè, wat door deze storm getroffen is. En het zijn allemaal eilanden. De Filipijnen is een archipel. En de storm is dwars over uh, de Filipijnen getrokken... en heeft op al die eilanden enorme schade aangericht. Dus dat was vooral de eerste week de uitdaging. Dat gaat nu al een stuk beter. Nou, beter want, wat, wat is er beter dan nu? Want u zegt het gaat een een stukje een bij een beetje beter. De, ja, de wegen zijn grotendeels schoongemaakt nu. He, de mensen zijn niet bij de pakken neer gaan zitten... maar hebben, uh, zijn in actie gekomen... De bevolking van de Filipijnen is natuurlijk gewend aan rampen. Care werkt hier al sinds 1949, dus we zitten hier al heel lang. En heel veel van onze projecten zijn noodhulpprojecten geweest. Er zijn heel veel cyclonen, tyfonen geweest... ...de afgelopen tientallen jaren. Dus het is niet de eerste keer dat we hiermee geconfronteerd worden. En mensen zijn hier wat dat betreft wel enigszins aan gewend... ...maar een storm van deze omvang is toch wel uniek. U weet wellicht, het is de zwaarste storm ooit gemeten. En dat is ook wel te zien. Als je hier rondgelopen hebt, de schade gezien hebt, het is onbeschrijfelijk. Dikke, vuistdikke bamboestammen die gewoon als luciferhoutjes afgeknapt zijn... Uh, alle elektriciteitspalen liggen om, bomen liggen om, uh, huizen als ze niet van, van zwaar beton zijn, uh, zijn zwaar beschadigd of, of helemaal van, van de aardbodem weggevaagd. Enorme schade. Ik heb al heel wat gezien in, uh, in mijn jaren bij CARE, uh, maar uh, zo erg uh, eigenlijk nog nee. nooit. Wat heeft nou de meeste indruk op u gemaakt? Nou, vooral toch ook wel... Kijk, je, je, je leest dan in, in de kranten wel berichten over, over plunderingen en, en vervelende dingen die gebeuren. Maar wat mij toch vooral het meest opgevallen is, is de saamhorigheid. Hè? De solidariteit tussen de mensen en mensen die zwaar getroffen zijn en dan toch hun best doen voor anderen. Ik, ik was bijvoorbeeld op het gemeentehuis in Ormok... En dan zag je echt uh, de gemeenteambtenaren die letterlijk dag en nacht doorwerkten hè, bij, bij, bij gebrekkig licht, onder moeilijke omstandigheden, um, die zelf slachtoffer zijn, die zelf uh, ja, uh, huis uh, en, en soms zelfs familieleden kwijtgeraakt zijn, die gewoon dag en nacht doorwerken om hulp te geven aan anderen. Hey, dat zijn de dingen die, je, die natuurlijk de meeste indruk op je maken. Ja, en wat heeft u ja, als kerk kunnen doen? Ik bedoel, u heeft daar tien dagen gezeten... maar wat, wat, wat was nou het eerste wat u echt daar moest gaan regelen? Nou ja, het allereerste wat je natuurlijk probeert te doen... is, is onmiddellijk hulp te geven. Ja? Mensen hebben eten nodig, mensen hebben onderdak nodig... schoon drinkwater, eh, medische zorg... Uh, ja, op de langere termijn gaan we natuurlijk kijken naar de wederopbouw. Hè. Die huizen moeten weer opgebouwd, scholen moeten hersteld, klinieken moeten weer, weer opgebouwd worden. En mensen moeten natuurlijk weer inkomen krijgen. Vergeet niet, het zijn niet alleen gebouwen die beschadigd zijn, maar hele levens zijn verwoest. Hè. Uh, gewassen zijn beschadigd, net, net voor de oogst is hier alles weggevaagd. Dus je, je hebt hier een bevolking natuurlijk die, die, die niet zo rijk is... als de gemiddelde Nederlander. En die mensen zijn alles kwijt. Dus die moeten hun leven weer op gaan pakken. Dus de eerste week is het vooral hè, die acute noodhulp. Geef mensen te eten. Zorg dat ze dak boven hun hoofd hebben. En op de iets langere termijn gaan we natuurlijk de wederopbouw oppakken. En daarbij gaan we vooral ook goed kijken... hoe we mensen beter kunnen voorbereiden op een volgende ramp. Want vergeet niet, dit is misschien wel de grootste uh, storm ooit... Maar dat zal het niet lang blijven. Dat record gaat gebroken worden. Er gaan nog veel meer van deze grote stormen komen. U weet zelf, het klimaat verandert. Er is de toenemende verstedelijking. De bevolking groeit. De ecosystemen worden helaas steeds verder aangetast. Dus dit soort rampen, die zullen we nog veel meer mee gaan maken. Dus het is ontzettend belangrijk dat je net als CARE... en ook andere samenwerkende hulporganisaties... niet alleen noodhulp geeft maar ook zorgt voor goede voorbereiding op toekomstige rampen. Uh -huh. En dat is wat we al jarenlang hier doen op de Filipijnen. En, en ik, ik mag wel zeggen dat mede daardoor... Hè, doordat de, de overheid ook zo goed voorbereid was... en veel mensen voorafgaande aan de ramp geëvacueerd zijn... Hè, want we zagen het aankomen. Hè, we waren veel beter voorbereid dan bijvoorbeeld in tijden van het tsunami. Dus er zijn letterlijk honderdduizenden mensen geëvacueerd. En ongetwijfeld was het aantal slachtoffers veel hoger geweest... Uh -huh. als dat niet gebeurd was. Hè, ja, er zijn nu ruim 5000 slachtoffers te betreuren. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar dat is relatief een klein aantal als je ziet hoe enorm de schade is. Ja, u bent nu aan het praten over dat overleg over noodhulp hè, in Genève. Uh, wanneer gaat u eigenlijk zelf weer terug naar de Filipijnen? Ja, ik even kijken uh, hoe snel ik weer terug ga. Wat mij betreft zo snel mogelijk... Maar ja, het moet natuurlijk op alle niveaus gecoördineerd worden. Er moet ook hier in Nederland veel gebeuren. Er moet ook in Europa veel gebeuren. En, en uiteraard, ter plekke hebben wij prima mensen zitten. Hè, die, ik zeg vaak, uh, kijk, ik als Nederlander... Ik, ik weet lang niet zo goed uh, hoe je goed hulp kunt geven... dan onze Filipijnse collega's ter plekke. Wij werken vooral met lokale partnerorganisaties, met lokale overheden. En mensen zoals ik, die kunnen helpen met de coördinatie. Die kunnen op basis van hun ervaring in eerdere rampen... zoals in Haiti, in Syrië zijn we uiteraard ook actief. De tsunami noemde ik al. Ik ben ten tijde van de tsunami in Aceh geweest, in Indonesië, Sri Lanka. Daar hebben we natuurlijk heel veel van geleerd. Ook hoe dingen niet moeten. En die kennis is natuurlijk waardevol. Maar het zijn echt onze lokale partnerorganisaties... de lokale overheden waar wij mee samenwerken... die leefdeel van het werk... Richten. Zonder hen zou het helemaal niet kunnen. Nee, goed. Nou, uh, sterkte in Genève met het uitdenken hoe het beter moet en hoe, het weer, uh, hoe we de mensen daar nog beter kunnen helpen. Nok van de Langeberg, noodhulpcoördinator bij CARE. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. Het is bijna 5 december, kinderen zijn weer druk bezig met alles dat hoort bij het geloof in Sinterklaas, maar de vraag is waar gelooft u eigenlijk nog in? Daarover praten wij deze hele week in twee dingen met verschillende gasten over verschillende thema's. Uh, vandaag is mijn gast Herman Wechter, presentator van de Evangelische Omroep, goedenavond, goedenavond. Uh, bekend uh, onder meer van het programma De Kist en nu doe je geloven op twee uh, en we praten over geloven in God en dan. Toch maar even uh, het verhaal van, van zojuist, hè, wat we net hoorden. Uh, het verhaal over de Filipijnen. Het is voor ons misschien alweer een beetje uh, verder weg. Uh, ja Als ik dan denk, zo'n natuurramp, hè, dan uh, denk je toch, ja, die God, als hij dan gelooft, waarom doet hij dit? Ja. Denk, denk jij dat ook als gelovige? Ja. Nou, niet waarom doet hij dit, maar wel als, als die almachtig is, zou hij er wat aan moeten kunnen doen. Dus dat, dit is wel een van de grootste vragen waar ook ik als gelovige wel mee worstel. En ik zou natuurlijk kunnen zeggen van ja, klimaatverandering, uh, je hoort het net al, we gaan dit nog meer krijgen, dit soort rampen. We zouden zelfs onszelf in het westen de schuld kunnen geven, want wij zijn de grootste CO2- uitstoters de afgelopen tijd. Maar dat is niet een, een, een sluitend antwoord. Ja, maar, maar waarom worstel je ermee dan? Met die vraag? En, nou, omdat ik daar net als, net als een ieder denk ik gewoon tegenaan loop. Ik zie uh, ellende, ik, ik ik ken verhalen uit mijn eigen omgeving... van mensen die een ziek kind hebben... die, die zich de knieën stuk bidden en, en het kindje overlijdt. Ja, daar, daar, daar daar, daar, dan loop je met die vraag, waarom? En ik constateer dat dat dus gebeurt. En daar heb ik geen antwoord op. En is dat iets wat je wel dagelijks bezighoudt als gelovige? Nou, het is één van de dingen die me dagelijks bezighoudt. Want um, wat mij helpt is dat ik minder dan eerder... heel erg antwoorden wil hebben... Ik heb, niet, ik heb minder dan vroeger antwoorden nodig om te kunnen geloven. Dus het feit dat ik geen antwoord heb op de vraag... waarom heeft God die ramp op de Filipijnen niet voorkomen... maakt niet dat dat mijn geloof aantast. Nee. Hij is er, die vraag, maar het is niet een... On ondermijnend iets. Nee, maar word je, word je nooit kwaad dan? Ik bedoel, ik kan me ook voorstellen, als je dat ziet eh, over de Filipijnen of je hoort dat van vrienden die eh, een kind verliezen. Ja. Dat je denkt van nou ja, als die God waar ik in geloof, daar nou niks aan kan doen, dat niet kan voorkomen. Misschien niet kan zorgen dat er geen opwarming van de aarde is. Ik noem maar wat. Ja. Dan kap ik ermee. Ja, ik ben vaker kwaad op God geweest. Ja, dat begon al als ik vroeger op de fiets naar school zat... en ik kreeg een ongelooflijke regenbui uh, op mijn hars. Dus daar kon ik al niet begrijpen waarom moet het nu op dit moment zo hard regenen. Maar, maar was het dan zo dat je daar ook God uh, op ja, aansprak? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, hoe ging dat dan? Dan, zit nou, dan je op zat je op de fiets. En wat zei je dan? Waarom? Waarom maar... regent het nou zo hard? Waarom nou net nu? En ik had natuurlijk nooit een regenpak bij me. Het was dan weer mijn eigen schuld. Dus ik regerde dan nat. Dus, eh, die, en, maar goed, dat is dan een, een, een klein voorbeeld. Maar ik, zeker, ik, heb, ik ben waarschijnlijk boos op God geweest. Alleen, ik, eh, voor mij is boos zijn op God niet een soort... ondermijning van mijn relatie. Want ik heb ook ruzie met mijn vrouw. En het feit dat ik boos op haar kan zijn... en dat het daarna weer goed komt... zorgt eigenlijk alleen maar dat we dichter bij elkaar komen. Dus eh, boos op God zijn is voor mij onderdeel van geloven. Want kom je dan dichter tot God? Ja, denk het wel. Nou ja, kijk... In die zin is het heel simpel. Als er iets heel ergs gebeurt. Zoals bijvoorbeeld toen mijn vader overleed uh, plotseling. Dan kan ik, kan ik ervoor kiezen. om Of kan ervoor kiezen. Er zijn er twee opties. Of, of ik kom verder bij God vandaan. En ik wil een antwoord. Ik krijg geen antwoord. En ik kan daar niet mee leven. Of ik vind toch een manier om daarmee om te gaan. En dan brengt het mij wel dichterbij God. Wordt mijn geloof er niet minder van in ieder geval. Ja, dus je blijft geloven. Ja. ja. Ondanks al die ruzietjes die ja. je dan af en toe wel met God hebt. Ja. En hoe dat precies zit weet ik ook niet. Maar ik, ik geloof nog steeds ja. Ja. Laten we heel even voordat we verder praten... want dat moeten we dan doen voor mensen die jou misschien niet kennen. Ja. Toch even luisteren naar uh, een paar programma's die jij hebt gedaan. Yes. Vandaag in en Honing staat Herman op een zeldzaam stuk drijvend land. Ik moet blijven bewegen, anders zak ik helemaal weg hier. En ontdekken we het geheim ja. achter bruine en witte eieren. Welkom bij Geloven op 2. Nederland helpt met al die ontroerende, verrassende en blijmakende... helpende Hollanders. Iedere week praat ik met mijn gasten openhartig over het grootste taboe van Nederland, de dood. Zij ontvangen van mij hun toekomstige doodskist. Ja, mensen zullen dan vooral dat autotje herinneren. Hè? Ja. Het programma bestaat trouwens nog met een andere presentator. Nu ja. dat autotje met die kist op het dak. Ja. En dan reed jij voor, het was meestal s'avonds volgens mij. Ja. En dan belde dat je zat. ergens aan en dan vaak BN'ers. En dan ging jij praten over, nou niet het makkelijkste gespreksonderwerp. Nee. Nee. Heb je het zelf bedacht dat programma eigenlijk? Nee, maar het kwam wel op een briljant moment. Want? Nou, het was, ik was net dertig geworden. Een, paar, een half jaar daarvoor was mijn vader plotseling overleden. Dus ik was met alle grote vragen van het leven bezig. Ik presenteerde nog kinderprogramma's. En een van de uitwerkingen van het plotseling overlijden van mijn vader... en van de dertig woorden was dat ik dacht... wat ga ik eigenlijk doen met de jaren die mij resten? En toen bedacht ik me... wat ik doe is ontzettend leuk... maar ik wil vooral en eigenlijk alleen nog maar programma's maken... over onderwerpen die echt ergens over gaan, die het toe doen. En toen heb ik gezegd ook. Ik heb gezegd, ja, ik wil eigenlijk geen kinderprogramma's meer doen. Ik wil eigenlijk die programma's doen die over de grote thema's gaan. En twee maanden later kwamen ze met de vraag... wil jij een programma over de dood presenteren? Ja, dus ja... Ik heb er een maar, beetje om gevraagd. Ja, maar, maar toch, hè? Dat, dat is dus een groot thema. Ja. Je vader is dan net overleden. Ik bedoel, dat, dat kan ook heel ingewikkeld zijn, denk ik dan maar. Ja, want dan wil je het misschien stukker. eigenlijk helemaal niet over de dood hebben. Het was in, op zich wel een, goed, een goede stok achter de deur. Voor mij. Uh, want het is heel verleidelijk om, om weer gewoon door te gaan met mijn leven. Het was een behoorlijk hectisch leven. Uh, de, onze derde dochter stond op het uh, punt van uh, geboren worden. En uh, ik had hartstikke druk. Uh, dit dwong mij om over de dood na te denken. Maar ik moet zeggen, ik zie me nog zo de eerste keer rijden... hoor, in dat kleine, ook een gele fiatje met die doodskist daarop. Dat was een half jaar nadat ik mijn eigen vader had begraven. Dus ik voelde wel ook dat dat best raar was. Heel raar, toch? Ja. ja Wat maar, maar had ook, je vader ervan gevonden dat je dat programma zou gaan doen? Uh, ja, mijn, mijn vader was vooral heel trots. Dat hoorde ik pas achteraf, dat hij alle... Uh, uh, interviewtjes en zo... Die, die die in de kranten en tijdschriften heeft... kwam dat hij die, die uitknipte en ergens in een doos bewaarde. wist ik niet, maar ja, die zou het mooi hebben gevonden. Misschien ook wel, wel heftig, maar... Uh, het gaat uiteindelijk om de manier waarop je het doet. En wie en, was je eerste gast? Uh, Weet je dat ja Gerard van Maasakkers. Ja, en, zanger. En, ja, en, en dan uh, gaat het uh, uh, over de dood hè? en, ja. en wat, wat mensen nog doen in de jaren uh, die hun resten, hè? daar gaat het dan ook over. De, uh, hoe heb je dat voorbereid dat je opeens over zo'n thema moet uh, praten? Ik bedoel, is het dan handig dat je ook gelovig bent of heeft dat er verder niks mee te maken? Nou, voor mij maakt het heel veel uit. Dus kijk, ik ben dat traject natuurlijk doorgegaan van het verlies van je vader en dan, dan moet je dat een plek geven en daar speelt mijn geloof een heel belangrijke rol in. Uh, maar ik ben ook altijd iemand die zoekend is. Ik wil, dus ik wil niets liever dan met andere mensen daarover praten. Dus het bood mij ook een gelegenheid om aan al die mensen die ik sprak... te vragen, hoe gaan jullie er nou mee om met de dood? En, en dan, uh, kijk, het punt is, als het over de dood gaat... vallen alle onbelangrijke dingen weg. En dan kom je altijd bij de vraag uit, wat is echt belangrijk? En wat geloof jij? En er zijn mensen zoals Midas Deksy die zei... ik geloof echt helemaal dat er helemaal niks is... Maar de meeste mensen die geloven dan. Die worden ineens heel gelovig als de dood op de deur op de stoep staat. Ja, maar er zijn ook heel veel mensen die er nooit over nadenken. Hè? Ja. Als je er nog niet mee te maken hebt. Nee, maar dat vind ik dan ook wel weer de schoonheid van onze sterfelijkheid. Het dwingt ons om, om na te denken over wat echt belangrijk is. En, um, en, en over de vraag: wat, wat wil ik nou in mijn leven? Ja, en, en, en geloof jij dan in leven na dit leven? Of ben jij zo iemand als Midas Dekkers die zoiets heeft van nou. Er is niks. Nou, ik ben zeker niet iemand als middelsdekkers. <laughs> ik denk niet dat er veel zijn als middelsdekkers, maar dat denk ik ook. Uh, ik geloof in leven en dood, ja. Uh, uh, alleen, ik moet ook zeggen dat ik in de loop van de jaren steeds minder daarover denk te weten. Al is het alleen omdat ik nooit iemand heb gesproken die terug is gekomen en gezegd heeft. Maar zo... minder dan eerst? Ja, ja ik, had eerst wel, ik wilde eerst ook wel, denk ik. Ik was er meer mee bezig. Mijn focus is verschoven. Kijk, het milieu waarin ik ben opgegroeid, een geïnformeerd uh, gezin, daar was alles redelijk helder. Dus je wist van uh, zo zit het. En wat is zo zit het? Nou, als je gelooft ga je naar de hemel en de hemel is goed en daar is het fijn. En daar is God en uh, dit is wat, wat er in de Bijbel staat en dit is wat er ongeveer mee bedoeld wordt. Het was allemaal heel helder afgebakend. Dus voor jouw vader was het ook heel prettig dat hij dat wist. En dat hij misschien ook op een rustige manier dood kon gaan. Ja, nou hij, hij, hij, hij kreeg hartstilstanders. Dus hij heeft niet heel veel tijd gehad om erover na te denken. Maar uh, dat was zeker... Dat was zeker zo. Uh, een paar jaar daarvoor was zijn vader, mijn opa, overleden. Ja, dat maakt dan een levensgroot verschil, hoor. Als je bij een graf staat met de gedachte, met de overtuiging... van er is meer. En, en, dat en geldt voor jou dus ook? Zeker, zeker, zeker. Ik kan me natuurlijk me niet voorstellen hoe het zou zijn... om afscheid te nemen van mijn vader... als ik niet de overtuiging had dat hij er nog ergens zou zijn. Ook al weet ik steeds minder over... denk ik steeds minder te weten over hoe dat er dan uitziet... en hoe ja, dat dan is. Want hoe zeker weet je dat inderdaad. Ja. Ja, nou ja, dat weet je niet. Ja, dat weet je. Dat kun je alleen maar geloven. Ja, maar wat geloof je dan? Kun je mij dat uitleggen? Ik, ik ja. lijk wat meer op Nidas dekkers, ben ik ja. bang. Ja? Ja? <laughs> ja? denkt eerst zien dan geloven? Ja, eigenlijk ja. wel, ja. ja. Misschien is dat een beetje de journalist in me. Ja, ik ja, ja. ja. Nou, ik ben dus ook een beetje journalist. Dus dit zijn voor mij ook wel wezenlijke dingen. En ik, ik, weet je, ik, ik ben opgehouden om een voorstelling te maken over wat er gebeurt als ik sterf. Omdat... Nou, als je kinderen, je hebt kinderen, ja. Als je kinderen je vragen, papa, hoe ziet de hemel Ja, eruit? Dat vragen ze ook. Ja? Dan zeg ik, dat weet ik niet. Ik heb geen idee. Ik, denk, ik geloof alleen dat het goed is. Om, denk dat, omdat God is daar. Het is daar goed. Er is geen pijn. Er is geen verdriet. Alles is oké. Okay. Wat zeggen ze dan? Nou, meestal zeggen ze dan niet zo heel veel. Maar is het meer dat ze dan... Ja, het zijn kinderen. Die denken, nou mooi, klinkt goed. Top, gaan we doen. Die zijn in die zin veel... Ik ben jaloers op mijn kinderen, mijn dochters. Hoe, hoe, zij, hoe zij in het leven kunnen staan. Weet je, dat is dan gewoon voor hun gewoon zo. En... Mm -hmm. en uh, nou ja, ik ben eerlijk tegen ze, dus ik zal ook niet zeggen... zo en zo zit het precies. Ik zeg ook, ik weet het niet. Maar ik geloof dat er als, als, als wij doodgaan en als jij doodgaat... want een van mijn dochters is daar wel een tijdje mee bezig geweest... dat het dan gewoon goed is. En dan zeggen we ook gewoon tegen de, dat wat ik geloof is, dan ga jij vast ergens naartoe... en dan wacht je tot wij komen. En heb je niet het idee dat je een soort sprookje uh, ophangt? Nee, want dan, want dan zou ik het niet zeggen. Nee. Dus, dus kijk, als het om Sinterklaas gaat... dan hebben we van het begin af aan duidelijk gezegd... Die bestaat niet. M maar ik, wat ik geloof... zeg Heb je dat gelijk vanaf het begin van ja. gezegd? Ja. Ach, en die kinderen hebben nooit lekker kunnen genieten van de schoen zetten. Zeker. En zeker. zwarte piet door de... Nee, maar als je zegt dat dit niet bestaat, dan, dan geloof je als kind nee, daar maar, toch ook niet meer in. Dan onderschat jij het brein van een kind, hoor. Als je kijkt hoe kinderen... Je hebt zelfs groot kinderen. Ja. Nou, hoe, die in, in, hoe, hoe, hoe die kunnen zich kunnen inleven in een verhaal. Mijn, doch, mijn jongste dochter is vijf. Zij weet dat Sinterklaas niet bestaat. Maar hij bestaat wel.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 Nou, volgens mij kunnen kinderen dat heel goed scheiden, hoor. Die, die Voor hun Sinterklaas associëren ze met snoep, cadeautjes en een zwarte pieten... En God veel meer met iets, met iets anders. Met, met, met kerk, met, met hemel, met zorgen voor arme kinderen. En, en die, die, dus dat, ik denk dat ze dat wel goed kunnen scheiden hoor. Dus daar ben ik persoonlijk niet bang voor. Dus nee. dat is in ieder geval niet de reden dat wij tegen onze dochters gewoon eerlijk zeggen, dat Sinterklaas niet bestaat. Nou, nou had je het net over je vader en over uh, het gezin. Of in ieder geval hoe, hoe je bent opgegroeid voor ja. een deel. Um, uh, heb je nou nooit uh, uh, zeg maar op weg hier naartoe, waar hoe je er nu in staat, nooit een moment gehad dat je dacht, wat een flauwekul allemaal. Ik. Ik hou ermee op? Uh, bijna dagelijks, denk ik dat. Nou, niet ik hou ermee op, maar ik, ik kan s ochtends wakker worden en denken: wat is het toch fantastisch? Wat ik geloof. En dan weet ik 100% zeker God bestaat. En wat in de Bijbel staat is een uh, ja, fantastisch verhaal. En het is waar. Schijnt dan de zon of zo? of nou ja, ik ben wel gevoelig voor de zon. Dus als, als ik ochtends in de auto zit en de zon schijnt en ik zie. dan, dan, dan helpt dat. En als het regent? Nou, het is niet zo weergebonden <lacht> hoor, mijn geloof. Dat dan ook weer niet. Maar het kan echt dezelfde dag nog zijn dat ik, dan, dat ik er op een of andere manier bezig ben. of iemand interview over geloof. en dat ik dan denk: wat is het toch ook een raar verhaal? Wat is het een raar? En dat is ook zo. Het en, is een bizar verhaal. Maar, maar wat is het dan dat je toch blijft geloven. Dat, dat zeg maar, die weegschaal altijd ja. weer doorslaat naar de kant van... Ja, ik wel. geloof. Nog wel. Ja. Ja, twijfel je erin dat dat ook weer kan idee, veranderen? Nee, ik, ik, kom, ik kom uit, zoals ik al zei, een omgeving waarin alles helder was... en redelijk dichtgetimmerd. Zo zit het. He, een aantal dogma's. Dit is wat geloven is. Dit is wie God is. Dit is wat in de Bijbel staat. En als je dit doet, dan ga je naar de hemel. beetje heel kort gezegd. En ik, ik heb zeg maar, dat is een soort veilig huis. Ik, ik heb dat huis verlaten... Al, ik denk 15 jaar geleden, omdat ik op zoek wilde. Ik, ik, ik kon daar niet, ik kon niet leven met dat vaste, met dat. Het, ik had vrijheid nodig, dus ik ging op zoek. En dat ben ik nog steeds. En ik heb in, in... Maar hoe bedoel je dat? Welk huis verlaat? Hoe bedoel je dat? Nou, misschien ja, het, het, het huis van mijn opvoeding, het veilige huis, met, waar, waar alles, waar overzicht was van. Dit is wat geloven is en uh, dit is hoe de Bijbel in elkaar is, dit is wie God is. Maar ga je nog naar de kerk? Ja, ik ben lid van een gemeente. En dat is best wel een, een, een ruim denkende gemeente. Maar daarvoor gaat ook wel dat, dat, ik, dat, dat ik ook iemand ben... die het hele instituut kerk een beetje achter zich aan het laten is. En dat, dat klinkt een beetje groot, maar ik ben een van, de, uh, van, de, van mijn generatie. En er zijn heel veel mensen die, die op zoek zijn naar de kerk van 2020. En de, het instituut kerk, zoals die er nu nog is... dat zie je ook wel een beetje, dat dat wel op zijn laatste benen loopt. En hoe ziet die kerk uh, in 2020 eruit dan voor jou? Nou, die, daar ben, dat ben ik nu aan het uitvinden samen met, met mensen om me heen, met, met andere schrijvers en vrienden... denken wij daarover na. Ik, we, zijn, we gaan volgend jaar een aantal events organiseren om daarover na te denken. Oké, okay, Als je nou het christendom ziet, als een, of de kerk, hoe je het wil zien... als een, als een oude computer, hij, hij is een beetje langzaam geworden... de nieuwe software draait er niet meer op en het werkt allemaal niet meer zo goed. Tijd voor een nieuwe. Wat neem je mee? Wat zet je over? Wat moet er absoluut mee en van wat zeg je laten we dat gewoon... En wat moet lekker. er dan absoluut mee? Wat er absoluut mee moet... Uh, het, het, het, wat ik een van de mooiste dingen in het christelijk geloof vind... is het feit dat je gewoon niet voor jezelf leeft. Dat je leeft voor de mensen om je heen. Dus dan niet. daar hoef je niet voor te geloven, toch? Daar hoef je niet voor te geloven, nee. Maar dat vind jij wel ook in het christendom een van absoluut. de belangrijkste ja. feiten. En, en daarnaast het feit dat de overtuiging dat uiteindelijk alles goed komt. Dat helpt me. Ik ben een idealist. Maar... Ik heb ook wel dat nodig, dat stipje aan de horizon... omdat ik weet, van, ik, ik doe nu heel erg mijn best... om kromme dingen in de wereld iets rechter te, te buigen... met dat wat ik kan, televisieprogramma's maken. En uiteindelijk komt het goed... Dus ook al zie je het soms, denk je soms, het wordt niks. Uiteindelijk komt het goed. En wat mag absoluut niet mee naar die kerk uh, anno 2020? Uh, veroordelen, lijkt mij. Uh, ik denk dat dat genoeg schade gedaan heeft. Dat de, voor, voor mij is de essentie, een van de essentiële dingen van geloven... is dat je niet tegen iemand anders zegt, jij deugt niet. Uh, op wat die persoon ook zegt, gelooft, doet of denkt... En dat hebben het veel wel gedaan, ik ook trouwens. En als we daar nou mee stoppen en gewoon eens tien jaar lang niet gaan uh, oordelen, denk ik dat mensen meer zien hoe, hoe het gek het is. Ik krijg opeens een soort visioen van een iPad kerk. Ja, hè? Nou, het <lacht> nadeel van een iPad is alleen dat, dat het gaat, niks gaat boven ontmoeting. Het gaat niks boven, mensen, mensen, mensen een hand geven, mensen in de ogen kijken. Maar je ontmoet God toch ook niet? Nee. Die geeft je kijken ook in de ogen. Ik ontmoet hem wel, maar niet met een hand door in de ogen te kijken. Kijk, de, het, is, het klinkt als een cliché, maar ik geloof dat God in je zit. Dat is nog dichterbij dan dat je iemand een hand geeft. Dat vind ik een mooie laatste zin. We stoppen met dit gesprek. Dank ik je. wens jou veel plezier 5 december. Met je kinderen ja. en de Sint. En uh, bedankt uh, voor uh, dit gesprek. Herman Wechter, presentator van uh, de EO. En uh, nu nog in Geloven in God. En het andere programma Melk en Honing. Net, ja. net uitgezonden trouwens, Nederland 2. Ja. Ik heb hem ben, nog even gezien. Ja, precies. Dankjewel. Dit was Twee Dingen van Max. Voor meer informatie ga naar 2Dingen.nl. En morgen opnieuw een uitzending over geloven. En morgen gaan we het hebben over uh, geloven in jezelf... met mental coach Frits Leunen. Dat is morgen. En zometeen op deze zender BNN Today, Willemijn. Juist. Hier in de studio Ivo Roodbergen, student. Die was in Egypte, kwam die, komt hij terug... wordt hij in één keer gebeld door de AIVD of hij wil komen praten om informant te worden. Dat en nog veel meer, bijvoorbeeld Arjen Robben, zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. Maar eerst het NOS-journaal met Femke Wolthuis. De Russische president Poetin zegt dat de protesten in Oekraïne... geen revolutie, maar een pogrom zijn. Hij zegt dat de oppositie een democratisch gekozen regering wil ondermijnen. Volgens hem zijn de protesten lang geleden voorbereid... vanwege de verkiezingen die eraan komen in 2015... De politie in de IJslandse hoofdstad Reykjavik heeft vanochtend een man doodgeschoten. En dat zou voor het eerst zijn dat in dat land iemand om het leven komt door politiegeweld. Het gebeurde in een schotenwisseling bij een burenruzie. Twee agenten raakten gewond. De illustratrice van de bekende Madelief-boeken van Guus Kuijer is overleden. Manspost werd 88. Ze illustreerde ook voor Annie M. G. en Toon Tellegen en won verschillende prijzen, zoals het zilveren penseel. En in Limburg is het binnenkort mogelijk om bij civielrechtelijke zaken... via een soort Skype-verbinding voor de rechter te verschijnen. Omdat de rechtbanken gesloten worden... wil men het voor burgers wat makkelijker maken. Zo hoeven ze minder te reizen. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is maandag 2 december, 1 over half 9, goedenavond. Stel je voor, je loopt stage in Egypte, word je ineens gebeld door de AIVD... of je wil komen praten. Het overkwam Ivo Roodbergen, na 9 uur praat ik met hem. En demonstranten in Kiev die bezetten vandaag een van de belangrijkste regeringsgebouwen. De protesten beginnen steeds meer op een complete volksopstand te lijken. Zo meteen het laatste nieuws. De protesten zijn allemaal gericht tegen de president daar, Viktor Yanukovych. En die zit er sinds een jaar of drie. En die man heeft een beetje een gekke, gekke loopbaan gehad. Hij is van huis uit namelijk gasinstallateur in een metaalfabriek. <lacht> en elektricien bij een busbedrijf. En het schijnt dat schijnt geen hij de naam van zijn vrouw niet eens kan spelen. Maar ineens, halverwege de jaren negentig, was hij daar ineens. En er wordt gefluisterd dat dat komt omdat hij ook voor de KGB heeft gewerkt. Wist je niet, hè? Uh -huh. Nee, dat wist ja, ik al niet. Nu. Nee, nee, nee. Mijn introductie man, Rolof de Vries, dank je wel. Tot zo. Meekijken hier in de studio kan Radio1.nl. En dan klik je op de webcam. En dan zie je onze NOS-tech-nerd Elger van der Wel. Goedenavond. Goedenavond. En Shodi Kareman. Shodi, je hebt vijf maanden geleden je smartphone de deur uitgedaan. Omdat je er helemaal gek van werd. Klopt. En nu heb je een oude Samsung. Ja. Uh, even vergelijken. Hoe vaak heb je... Oh, je hebt hem ook echt. Het is een echt en ja. oud... Oh, schattig. Dat ze oh. nog bestaan. <laughs> Hoe vaak heb je nou vandaag hierop gekeken? Uh ja stiekem toch wel vaak denk ik stiekem toch wel vaak ja. maar wel minder dan je voorheen deed op zeker. je smartphone ja zeker ja en voorheen zat je natuurlijk de godgangse dag te WhatsAppen ja ja en nu heb je hoeveel berichtjes gehad vandaag nou ik denk vandaag zes zes ja nou ja, dat vind ik niet weinig. Maar goed, vergeleken met dat je vroeger urenlang aan het whatsappen was... Ja, dan waren is het, het... eerder 60, jaar. Precies. Goed, waarom jij dit hebt gedaan en, uh, en of het een trend is... want dat is het een beetje, daar hebben we het zo meteen over. Maar eerst het sportnieuws met mijn lieve Dion de Graaf. <laughs> Alsof het al niet uh, erg genoeg was. Een dag na de 3-1-nederlaag... Tegen Feyenoord heeft PSV'er Jeffrey Bruma een boete gekregen. Hij maakte gisteren bij het verlaten van het veld een obscene gebaar naar de Feyenoord-aanhang. Um, ja, hoe hoog de boete is, dat weten we niet. Uh, PSV wil daar niets over zeggen. Vandaag maakten de spelers van PSV een korte boswandeling. Veel gelachen werd er niet. Aanvoerder Stijn Schaars. Nou ja, we zijn natuurlijk teleurgesteld over, uh, over het resultaat gisteren. En, uh... Nee, tuurlijk. Je moet toch gewoon naar jezelf kijken. Het heeft geen zin om naar anderen te wijzen. Wij moeten het doen. En uh, ja, je, je probeert met elkaar uh, te bespreken van waar het dan fout gaat. Waar bepaalde situaties, wat je dan moet voorkomen. Want de teamspirit was gisteren goed. Alleen je geeft het bij momenten toch weg. En uh, ja, dat is zonde. En dan uh, dat moet je weer meenemen naar uh, volgende week. En het is uh, bijltjesdag voor de Nederlandse voetbalcoaches. Zo werd bij uh, Sparta Adrie Bogers op non-actief gezet. Moest bij het Hongaarse Faros Ricardo Moniz vertrekken. En in Tunesië besloot Ruud Krol zijn contract met uh, CS Svaksin te verbreken. De club had geldproblemen en daar was Krol wel klaar mee. Ik heb bijvoorbeeld mijn kampioenspremie nog niet gehad. En veel spelers hebben hun salarissen niet gehad en tranches uh, niet gehad. En uh, dat... Dat probleem, dat, uh, dat had ik elke dag. De spelers op het veld die kwamen dan naar me toe. Ik, ja, ik ben dan de aanspreekpaal. En uh, ja goed, uh, ik heb dat geprobeerd in goede banen te leiden. Maar dat, uh, dat hield het niet. Het probleem bleef en dat is er nog steeds. Al dus uh, aanspreekpaal <lacht> <Ruud> Krol. <lacht> Eerst kort straks langs de lijn. Duidelijk taal. Van deze meneer, <lacht> zou ik zeggen. Dankjewel, Dione. Na tien een heel uur lang, Dione de Graaf. Ik kan niet wachten. You To this kind of celebration, the secret code is cosmic love. sliding to the vibe, bright as the night. You're walking celebration just drop your cold and hit the flow. slide into the vibe right is the night we welcome you Lockdown Radio 1 Willemijn Veenhoven BNN Today Al dagen overspoelen duizenden betogers het centrum van Kiev. Ze blokkeren nog steeds een aantal regeringsgebouwen en eisen het aftreden van president Janukovic. NOS-verslaggever David Jan Godfoy is in Kiev. David Jan, goedenavond. Ja, ik zat net nog even het journaal te kijken en dan zie je nou nog steeds duizenden betogers, barricades die waren opgeworpen op het onafhankelijkheidsplein. Het ziet er niet gezellig uit. Nou ja, voor sommige mensen is het reuze gezellig. Ze hebben het best naar hun zin op het centrale plein, dat onafhankelijkheidsplein. Maar het staat natuurlijk niet voor hun lol. Je zegt wel zoveel afstand, Ben Covid. En uh, ja, er zijn inderdaad nog duizenden mensen... hoewel ik moet zeggen dat er niet zo gek veel waren... niet, niet zo ideoos veel waren als gisteren. Mm -hmm. um, misschien komt het omdat het nu door de week is en geen weekend dat mensen toch ja, vandaag gewerkt hebben en morgen weer moeten werken. Maar hoe dan ook, het protest gaat, gaat zeker door. Ja, ja. Ik uh, las dat uh, premier Azarov. Die zei vandaag dat de betogers niet de illusie moeten hebben... dat ze een staatsgreep kunnen ple plegen. De regering is op de hoogte van de plannen... om het parlementsgebouw in te nemen, waarschuwde hij. Um, nou ja, dat, dat klinkt allemaal heel serieus natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Er wordt uh, morgen waarschijnlijk een motie van wantrouwen tegen de regering uh, besproken in het parlement. Mm -hmm. En een van de, van de oppositieleiders, Vitaly uh, Klitschko, een boxer... Die heeft al aangekondigd dat uh, op de een of andere manier, dat, uh, als, als de motie van de niet wordt aangenomen, het parlement of het werk van het parlement geblokkeerd gaat worden. Hoe die dat precies voor ogen heeft, dat heeft hij er niet bij gezegd. Maar wat dat betreft, de premier Azarov is uh, niet helemaal ongelijk. Uh, en je merkt het ook aan wat heel veel mensen zeggen in de straat: die zeggen van uh, de tijd van, van protest, van, van het niet eens zijn met het Europese beleid van de Europese regering. Die is voorbij. We willen niet een omwenteling. We willen van de premier af en we willen van ja. uh, de president af. En daarom staan we hier op straat. En we blijven op straat zolang die uh, op hun plek zitten. Dus ze willen echt een revolutie. Ja. Nou, ja, nou zeg je, hè, ze willen echt van hem af. Van Janikovic onder andere. Um, hoe wankel is zijn positie? Hoe schat je dat in? Nou, je moet niet vergeten. Hij heeft natuurlijk toch een aantal jaren geleden... met een behoorlijk grote meerderheid gekozen. Met een... ...een behoorlijk pro-Russisch beleid... Mm -hmm. uh, ...en een uh, niet zo heel erg pro-Europese beleid. Nou, daar zeggen nu een, uh, in ieder geval een deel van de Oekraïners van... Uh, we willen toch meer richting Europa. Maar of dat een meerderheid van de bevolking is... dat is heel moeilijk uit te maken. Ja. Kijk, er, sta, er staan wel eens waar veel mensen op straat. Er worden gebouwen geblokkeerd. Er zijn gebouwen bezet. De oppositie is redelijk sterk op dit moment. Maar of Janukovic nou echt het wankelen... Is, dat is nog maar de vraag. Wat best zou kunnen... is dat de regering gaat vallen als een soort van... ja, een soort van... doe voor het bloeden voor de oppositie... Uh, in de hoop dat, uh, dat het protest dan zal gaan verstommen. Maar als ja. dat gebeurt, ja, dat moeten we natuurlijk afwachten. Ja. Nou, nou heeft Jan wel een kleine toereiking gedaan. Hè? Hij heeft gezegd van nou ja, um, um, ik zoek toch een beetje toenadering tot de EU. Ik stuur een delegatie naar Brussel om daar te praten over uh, onder andere dat, uh, dat verdrag. Um, je zou kunnen zeggen, daar is hij misschien een beetje laat mee na al die dagen van protesten. Nou, ik denk dat hij je doelbewust wat water bij de wijn doet om, om de angel uit het, uh, uit het protest te halen. En uh, ja, een deel van de, van de demonstranten in ieder geval voor zich, uh, voor zich te winnen. Die zeggen dan misschien wel van nou, misschien loopt het zo vaak toch niet. En misschien komen we uiteindelijk toch bij Europa op de mm -hmm. een of andere manier. Of met een associatieverdrag of op wat voor manier dan ook. Misschien wat minder nog en dan, dan later een, een verdrag met de EU. Uh, dat, daar gocht hij denk ik op. Um, maar nogmaals, dat punt is het voor heel veel binnenstand. Zo langs er wel voorbij. Het gaat niet meer om de Europese Unie. Het gaat heel veel mensen om het hoofd van COVID. Hij moet weg. Dat is duidelijk. Ja. ja. Um, we gaan het zien. In ieder geval uh, staan er nu nog duizenden mensen daar uh, in Kiev. Onder andere op dat onafhankelijkheidsplein. David-Jan Godfoy, dank je Rolof. 58% van de Nederlanders heeft een smartphone tegenwoordig... en de meesten daarvan zijn hartstikke blij dat ze lekker kunnen... whatsappen, candy crushen en instagrammen. Maar Shoddy Kareman had het vijf maanden geleden ineens helemaal... geschoten met haar slimme telefoon. Ze gebruikte het ding zoveel dat het er in de weg ging zitten... en ze ruilde hem in voor een ouderwets koelkastmodelletje, een dumpfoon. Shoddy is hier en ook tech-redacteur Elger van der Wel van de NOS... die waarschijnlijk al angstaanvallen krijgt bij het idee... <lacht> dat hij zonder telefoon zou moeten. En hé, hey, vanochtend bij de vergadering op het BNC... En Moederschip, daar ging het er ook al over. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Ik zou het erger vinden als ik mijn telefoon kwijt zou raken... dan bijvoorbeeld mijn pinpas of mijn paspoort. Leven zonder smartphone. De hel op aarde. Simone, je hebt altijd het ding voor je snuffers. Ik kan nooit eens een goed gesprek met je houden. Nou, ik ben altijd Kees, aan het spreken. Ik heb over jou gesproken. Hoe zit jij in de vergadering? Ik gebruik mijn smartphone als een soort van notitieblokje. Dus ik lees de items die ik bedacht heb van mijn telefoon af. Mm -hmm. Dus we kunnen niet meer zonder telefoon. Even over de term dumpfoon gesproken. Sinds wanneer is die geïntroduceerd? Want het is toch gewoon een oude krak krakkermikker toestel wat we voorheen hadden. Ja, van -Nokia. ja, sinds smartphone denk ik, dan heb je een soort van tegenhanger nodig. De terugwerkende een kracht is dat ja. dan een, een dumpfoon. En belachelijk. Ja, maar ook de apparaten die we nu hebben zijn later ook dumpfoons, denk ik. Terwijl als je nu aan een bejaarde vraagt uh, van 90 en, en die gewoon een dumpfoon geeft, die zal waarschijnlijk ook zeggen, wauw, wat kan dit ding veel? Een maand geen smartphone meer of een maand geen make-up? Oh. Ik zou het wel weten hoor. Dan een maand geen make-up? Een maand geen smartphone. <laughs> Goed, onze NOS Techman erger van der Wel in de Ma studio en maand geen make-up. Ja, ja, ja, ja, ja, vrij makkelijk. Ik Weet niet hoor, of je dat wel moet doen, Elger. Ja? Nee, weet niet. Nee. En Sony Kareman hier in de studio en die dacht dus op een dag: bekijk het maar. Ik word er niet goed van. Ik doe hem de deur uit. Mijn smartphone. Nu heb je zo'n schattig oud Nokiaatje. Wat is het? Samsung. Ja, Samsung. Ja. ja waarom had je er genoeg van? Nou, ik was gewoon de hele tijd mee bezig. En ik ging ook alles lezen, doen wat ik binnenkreeg. Dus uh, ja, je hebt van die groepsapp uh, en ja. Uh, nou ja, dan uh, ga ik ze allemaal lezen. En dan kan het zijn dat je soms een mooi bericht. Dat kan je ook niet doen hè. Ik kan ook gewoon even laten zitten. Nee, dat kan ik niet. Of de melding uitzetten, dat doe ik ook wel eens. Ja, die melding had ik op een gegeven moment al uitgezet. Maar dan um, ging ik gewoon zelf de hele tijd kijken. Het is Heel moeilijk ja. om dat dan niet te doen. Oftewel, hè? je hebt gewoon geen discipline. Begrijp ik. Klopt. Ja. Ja. Maar goed, dat, is, uh, dat, dat snap ik heus wel een beetje. Maar je kan ook denken, ik gooi er wat, wat appjes van af, Zodat ik er wat minder overhoud. Ja, maar ik had denk ik op een gegeven moment... Uh, uh, ik denk nog maar vijf apps of zo. Dus dan, uh, maar nog steeds kon ik me daar heel veel mee vermaken. Ja. Ja, maar je checkt, wat moet ik me erbij voorstellen... zelfs als je de melding van je WhatsApp-groepjes uit had... Ja. dan keek je nog elke tien minuten of er misschien toch wat was binnengekomen. Ja, als ik niks te doen had, dan zeker, dan, uh, dan zit, staat gewoon de hele tijd open, dan krijg je gewoon ja. binnen. Nou ja, als ik even aan het werk ben of zo, dan niet. Maar ja, nog steeds in de auto, op de fiets, uh, overal uh, kan je checken. Ja, maar er zijn mensen die daar prima mee kunnen leven, maar jij werd er niet goed van. Ja, dat klopt. Ja, ja ik werd er helemaal lijp van. Ik, uh, ja, ik, uh, ik wilde dingen echt. Ja, ik wilde gewoon geen nieuwe meer. Hij ging toen op een gegeven moment kapot en dacht ik. Yes, dit is het moment. Ik, ik pak mijn oude weer gewoon mijn, mijn vakantietelefoontje. En ja. die heb je nu, vijf maanden. Ja. En wat is het verschil? Ja, het is voor mij heel veel rust eigenlijk. Want ik krijg inderdaad heel veel mensen die uh, hebben geen een sms-bundel. Dus die gaan mij niet sms'en, want dan kost het zich geld. <lacht> en dan... Uh, ja, veel mensen vinden het gewoon te veel moeite. Dus die gaan niet meer... Uh, ik krijg veel minder berichten. Ja, maar lekker rust. Maar je ja. kan ook... Uh, het klinkt bijna eenzaam. Nou, nee, dat valt wel mee hoor. Het is wel goed voor me. Ik ben hm. altijd een beetje druk, dus dan is het wel goed. Maar mis je niet heel veel? Nou, soms dan mis ik wel wat afspraken van die, van die groepjes. Dan word je de dag zelf vaak nog even van... Oh ja, show die. Oh ja, die moeten we ook nog even bellen. Die, uh, omdat ik het allemaal gemist heb. En, ik, dan, ik hoor eigenlijk nog geen voordeel. Nou, het is gewoon... Het is denk ik voor mensen die... Ik denk dat er wel meer mensen zijn... Die gewoon heel erg getriggerd worden de hele tijd die, door die telefoon dat hij denkt van, oh, het zou wel lekker zijn... als je bijvoorbeeld uh, al een dag niet erop hoeft te kijken. Ja. Want iedereen wil altijd een mail checken. Ja, ook met mail natuurlijk, van je werk. Ga je s'avonds op reageren? nee dat, dat, uh, ja, dat... Ja, ik heb daar helemaal geen last van. Ik, ik leg hem gewoon weg in een... Ja. Leg hij op tafel en dan ga ik op de bank zitten en dan is het prima. Dat ja. kun jij? Ja, dat kan ik. En dan dat weet nee, ik... ik niet hoor. Nee, jij nee. niet. Ik vind het niet erg. Weet je, het is, voor mij is het gewoon mijn leven, zeg maar. <laughs> ja, daar ben ik heel eerlijk in. En om, dat... je bent ook techredacteerd. Ja, dus maar dat, dat is, is gewoon. Maar ik, ik, alles wat zij zegt, herken ik wel. Dat doe ik ook. Als ik in de trein zit, uh, straks ook weer terug 20 minuten, dan kan ik drie goede artikelen lezen. En dat is dan mijn plan. Maar ik pak uit de telefoon om even Twitter te checken. En dan ben ik in Utrecht. En heb ik 20 minuten de trein gezeten en heb ik nog een goed spelletje gespeeld. En dan heb ik achteraf zoiets. Van. Ik had ook een soort van... Hogere ja. kennis tot mij kunnen nemen die meer is dan die. Maar nou dus ik herken is, dat wel. Ja, nou, is het natuurlijk voor heel veel mensen, denk ik, uh, heel erg herkenbaar. Laten we ook weer trouwens niet doen alsof iedereen een smartphone heeft. Want er zijn heus van mensen ja. die een damfoon nog hebben. Huh? Gewoon een ouderwetse. Het is mooi dat, dat die term, die kenden we niet tot de smartphone. Dat ja, precies, zo die hebben we nu geïntroduceerd. Maar Elger, jij zegt, dit is, dit is leuk dat Jody dit doet. Maar dit, dit is wel een trend. Je ziet het veel meer gebeuren. Nee, je ziet het wel, wel wat meer. Het is nog wel echt van uh, niet dat ik Jody daarmee aanvallen Maar even mij ook een mensen die willen een statement. Maken. Ik heb geen smartphone meer en het is zo van, kijk mij eens en ik, ik, ik, ik doe er niet aan mee, zeg maar. En ik, ik maak bewust die keuze om me niet te laten afleiden. Is dat een ik, het... beetje bij jou zo, Shoddy? Nee, dat is echt niet waar. Mensen vinden nee. het vooral irritant. Nee, maar mij, je, he? ziet, je ziet wel in, in het bredere kader zie je mensen die dat op die manier doen. Okay. Ja. Um, uh, en het komt wel ergens uit voort. Het komt ook echt voort uit. Zeker de laatste twee jaar de, de opkomst van WhatsApp. Dat is denk ik een van de dingen die echt getriggerd heeft. Al die groepen waarin, ik heb ook van die groepen, als ik nu ga kijken dan komen de foto's van katten langs bij iemand thuis en iemand die die, weet ik veel, wat tieten naar hem bestuurt. Het gaat helemaal nergens over. Ik heb niks gemist als ik niet kijk. Maar kijk, je checkt alles. En zo heb je tien groepen. Uh, we hebben... Als je veel nieuws hebt geïnstalleerd, dan krijg je bij Breaking News krijg je van RTL, de NOS, NU en BNR, krijg jij allemaal hetzelfde nieuwsbericht, ja. waarvan je denkt: wie is die schrijver die dood is? Maar Ja, maar dat is wel iets wat soort van gaat triggeren dat je zoiets zegt van: ik heb heel veel apps, heb ik de melding in ieder geval uitgezet, dat in ieder geval ik bepaal wanneer ik iets hm. kijk. Nog steeds maar jij, dat zegt dus, jij zegt dus, mensen doen het als een soort statement, doen ze het niet meer. Maar je ziet het toch ook wel gebeuren dat mensen het is een worden. statement dat een een vandaag, dat komt er wel vandaan. Dat je een soort van verslaafd bent aan die informatie. Dat je niet zonder kan. en Dat, je, dat die telefoon ook via de poesberichten bepaalt wanneer je hem gaat pakken. Maar de vraag is nu natuurlijk, jij, jij weet dat, want jij hebt daar verstand van. Hm. Um, mensen als Show, die kunnen hun telefoon niet aan om het even grof ja. te zeggen. Komt er niet op een dag een telefoon die wij zo kunnen programmeren... dat die weet wanneer die ons mag lastigvallen? Nou ja, dat is wel iets wat je ziet. Een van, een van de dingen in de nieuwste iPhone van Apple zit een processor... die de bewegingssensor continu kan monitoren. En die kan eigenlijk heel simpel, zonder dat de accu kost... want dan is het probleem bij smartphones dat die dingen leeg gaan. Die dumphones die kun je acht uur je smartphone tien uur en is die leeg. Maar er zit een soort processor die kan die meten... en dan kan die herkennen of jij op de fiets zit... of, jij, of die telefoon gewoon ergens ligt op een nacht. Kastjebureau, maakt niet uit. Op basis daarvan en eventueel de locatie, de tijd, zou die telefoon een soort van kunnen kunnen Gaan aanpassen of het relevant is dus om die, berichtjes te sturen, bijvoorbeeld. Dus dat hij s'nachts. Hij registreert of ik in de auto zit, bijvoorbeeld. En dan ja. stuurt hij me geen berichtje, omdat hij weet dat ik dan niet kan antwoorden. Bijvoorbeeld. En of dat hij zegt: Ik laat wel het, het telefoongesprek door. Dat is hè want het zou technisch kunnen. Ze doen het nog niet, maar ik denk wel dat we daar naartoe gaan. Dat, tele, dat jij wel een telefoongesprek die handsfree kan opnemen, maar dat uh, WhatsApp-berichtjes die jij niet moet gaan lezen omdat je aan het uitdraaien bent, dat hij die, die niet stuurt. Hetzelfde als, die, als het nacht is en die telefoon ligt stil, hij registreert geen beweging dat hij niks doorstuurt, want dan slaap ik waarschijnlijk... als het ergens tussen middernacht en 8 uur s ochtends is. Dus als je hem langer dan tien minuten niet oppakt... dan denkt ja. hij, je zal wel eens hij, hij slapen of iets rustiger doen... Uh, en dan moet ik je niet storen. Wat, wat de iPhone nu doet, als jij beweegt... Ja. en hij registreert dat, dan gaat hij niet zoeken naar de wifi-netwerken. Omdat het heeft geen zin heeft, want je beweegt... en je hebt helemaal geen behoefte aan wifi-netwerken. Dat doen ze om de accu te sparen. Maar diezelfde techniek zouden ze ook kunnen gebruiken... om dit soort dingen te doen. En ik denk dat het wachten is totdat de telefoonfabrikanten dat gaan doen. En ze leren ook steeds meer... natuurlijk, ze kunnen leren op welke pushberichten jij reageert. Dat zou allemaal theoretisch kunnen. En op basis daarvan kunnen ze, kunnen ze die, die, die berichtenstroom... een soort van aanpassen op jouw gedrag... wie jij bent, waar je bent op dat moment. Dus niet meer misschien en... al die berichtjes wanneer het binnenkomt... maar even bundelen tot er een ja. goed moment is. En nou, dan, bijvoorbeeld, ja. bijvoorbeeld. Of, of, of kijken of het wel relevant als dit voor dit er jou allemaal, is. Even tot slot, show, die Als dit er allemaal aankomt... dus dat jij niet meer onder controle bent van je telefoon... maar andersom. Ja. Jij hebt hem weer onder controle. Zou je dan weer een smartphone willen? Nee. Nee. nee. nee jij blijft smartphone-loos. Ja. Nieuwe generatie. Oh, nee, over drie jaar wil ik er nog een keer spreken. <laughs> Succes, dank je. Sterkte en sterkte. In Exit Holland. Ex Holland, iedere avond een Nederlander in het buitenland. Vanavond gaan we naar Pakistan. De regering daar die reikt een prijs uit voor de beste belastingbetaler. De winst is een etentje met de premier. Marno de Boer in Pakistan, Maar Marno, goedenavond. Wie komt er voor dat etentje ja, in aanmerking? Ja, de paar honderd beste belastingbetalers. Ja. Bijna niemand betaalt hier namelijk inkomsten of vermogensbelasting... Dus Idee is om met wat nou ja, aanmoedigingen mensen daartoe uh, te brengen. Dus je mag dan een keer één keer per jaar bij de premier eten. Ja. En uh, je krijgt uh, je mag extra bagage inchecken met uh, de nationale luchtvaartmaatschappij of dat soort dingen. <laughs> en, uh, het is een beetje alsof je in Nederland uh, dus een paar keer met de eerste klas in de trein mag. Als je ja. netjes je belastingaangifte invult. Ja, je moet dat verzinnen. Op zich best origineel. Wat is overigens de beste belastingbetaler? Is dat degene die het meest betaalt? Ja, ze hebben dan een aantal categorieën. De, de, Zaken, mensen, mensen in loondienst... en dan nou ja, inderdaad... Uh, hoe de, wat de, precies de criteria zijn... Dat, dat weet ik ook niet. Maar ik geloof dat ze ook kijken naar iemand die dan... al een aantal jaren... Uh, ieder, ieder jaar belastingaangifte doet. Of zo. Nou ja, dan, uh, ja, ja, ik begrijp het. En dan kan je dus een etentje met de premier winnen... of uh, extra bagage dus inchecken... als je gaat vliegen. En dat is allemaal ja. dus... je zei het al omdat er maar bijzonder weinig Pakistanen belasting betalen. Ja, klopt. Het is de... Zeg maar het percentage van het bruto binnenlands product... dat belasting wordt uh, geheven. Mm -hmm. De regering ligt rond de 9%. In Nederland ja. ligt het rond de 40% van de economie. Dus als de belasting die wordt geheven... dat is straks, nou ja extra belasting op uh, opwaardeerkaarten voor je telefoon... en zo dat soort dingen hè, die heel makkelijk ja. te heffen zijn. Heb je nou het idee dat dit gaat werken? Nee. Ik bedoel, iemand die... Uh, voor heel veel geld de belasting ontduikt. Die gaat niet om één extra koffer in te mogen checken. Ineens wel uh, zijn belasting. Dus ik wil dan betaalt hij wel wat extra geld. En het ja. is, zeg maar, nou ja, erbij. Ik weet niet hoe geliefd de, de premier is. Ja, ja, maar nou ja, ik weet niet. E, voor één eventje, ik, uh, ik denk dat, uh, dat mensen dat niet gaan doen. Ik nee. zie er weinig heilen. Ik denk dat het meer als het publiciteitsstunt is. Goed, nou daar hebben wij toch mooi alweer drie minuten over gehad... over het belastingstelsel in Pakistan. Marno de Boer, dankjewel. Rolf. Ja, Erbe Mars is er. Tien jaar geleden, sportman van het jaar. Hè? Het, ja. Je vierde jubileum. Hier blijven ja. Ja. En uh, hij belt straks met Arjen Robben. Die wordt misschien uh, dit jaar wel zijn opvolger. Hij is genomineerd in ieder geval. Dus ik heb een paar vragen over Arjen Robben. Speciaal ook voor Elger, want die weet er alles van. Oh, hou. Zei hij net. Wie is Arjen Robben? <laughs> Dat is vraag ik nee. uh, In hoeveel landen werd Arjen Robben landskampioen? In één, uh, in vier of in zes? Eén. Eén, maar zeg jij. Ergens in ieder geval landen. <laughs> ja? uh, nou, in ieder geval drie. In ieder geval. Ik denk vier. Vier, sorry, gokje. Zes. Zes? 4. Dat is helemaal goed. Met PSV, met Chelsea, met Madrid ja. en met Bayern. Bij Bedem, de amateurclub waar die ooit begon, is het altijd een beetje feest als Rob een transfer maakt. Want dan krijgen zij ook geld. Uh, wat leverde de overgang van Madrid naar München hem uh, of die club op, denken jullie? Dat was in 2009. En de hele transfersom was 25 miljoen euro. Dus hoeveel daarvan was ja, voor Bedem, de amateurclub? Volgens mij was het iets van 160.000 euro. 160.000. 190.000. 190.000. Twee iPads en een iPhone. <laughs> ja, ja, ja, Je moet twee... een beetje in mijn straatje blijven. Uh, 62.000 uh, uh, oh. euro. Dus een, een kwart ja, tonnetje naast. Een kwart procent van de hele uh, som. En de laatste vraag. Zijn Robben en zeehonden hetzelfde? Dat is voor jou, Willemijn? Nee. Nee, zeg jij. Nee, nee, het, is ja, het is een soort het is familie, maar het, is ja. een soort zeehond, oh, het is een toch? soort zeehond. Het is gewoon hetzelfde. Nee, nee, nee, nee, nee. Het is een, nee, een nee, type nee, zeehond, nee. toch? Ja. Een type zeehond? ja. ja. ja. Goed. Nou, nou ik, ik dank jullie. Het dier aan de zee, en daaronder heb je Rob, volgens mij. Het is, het is Zo meteen dus. dus, na negen. Het is, nou. is gewoon hetzelfde. De enige echte, namelijk Arjen Robben. En Dat is mooi. Dank Shoddy Kareman, dank Elger van der Wel. Ja. Morgen om zeven uur. Ja, en wat doe je nou als ik niet open? Martin Schimek.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 Dit is Radio 1.